De afgelopen dagen zijn al meer van dit soort voetbalaanslagen gepleegd in Irak. Het is niet duidelijk waarom de voetballers en toeschouwers het doelwit zijn. Gisteren kwamen zeven mensen om het leven... toen een bom afging te midden van voetballers en toeschouwers. En vrijdag vielen in Baghdad zeker zeven doden bij bomaanslagen in cafés... waar mannen voetbal keken op de televisie. De sfeer op het Agrierplein in Cairo is tot nu toe veel minder gespannen dan was gevreesd. Het is er wel enorm druk... Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er tussen de 150.000 en 200.000 betogers op het plein. Zij eisen het aftreden van president Morsi, die een jaar geleden aan de macht kwam. Ook in andere steden, zoals Alexandrië wordt betoogd tegen Morsi. Maar er zijn ook steunbetuigingen voor hem... die lijken overigens minder mensen te trekken dan de demonstraties van zijn tegenstanders. Adam Maher stapt over naar PSV. De middenvelder van 19 komt van AZ en tekent een contract voor vijf jaar bij de club uit Eindhoven... Maher speelde 66 competitiewedstrijden voor AZ en maakte 12 doelpunten. PSV en AZ doen geen mededelingen over de transfersom... maar die wordt geschat op ongeveer 8 miljoen euro. Het weer, vannacht meer bewolking en in het noorden kans op een bui... het wordt een graad of 13. Morgen overdag wisselend bewolkt, in het noorden en oosten buien... maar ook af en toe zon, het vaak zien in het zuidoosten... en het wordt dan 17 tot 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A7, Den Oever naar Amsterdam, staat tussen Wognum en Horen... een file van 2 kilometer door werkzaamheden. En op de A13, Rotterdam naar Den Haag... staat tussen Delft en het knooppunt Iepenburg ook 2 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dit was de verkeersinformatie. Op hollandtour.nl beleef je de leukste attracties van Nederland online. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met Oe.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussaud online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Langs de lijnen met Jeroen Stophorst. En een heel goede met een Duitser uit de Nederlandse ploeg... begon het peloton vandaag aan de tweede etappe van de Tour de France. Morgen rijdt er een Belg in het geel. Al was ritwinnaar Jan Bakerlands daar tijdens de etappe totaal niet mee bezig. Nee, niet aan gedacht. Maar toen ik aan de meet kwam... zei ik, ja, geen bonificaties, nog geen tijd verloren. Dat moet mijn trouw zijn, hè. Veel over de ronde van Frankrijk vanavond ook. Met Marcel Kietel, de oude gele tuinwager. Henk Lubberding natuurlijk, laat zijn licht schijnen. En aan het einde van de uitzending bellen we even met Bram Tankink... Maar het is niet alleen maar wielrennen langs de lijn. We hebben ook roeien. Een prachtige prestatie vandaag in de Hollandbeker. Een Nederlandse skiffeur zorgde voor een grote verrassing. Een kleine sensatie op de Amsterdamse bosbaan. Voor het eerst in 18 jaar is er weer een Nederlandse winnaar van de Hollandbeker. Zijn naam. Roel Braas. Onthouden die naam, daar gaan we mee bellen. En misschien wordt een Nederlandse rugbyster wel de beste van de wereld in de sevens. We zoeken contact met Kelly van Harskamp. Zij is genomineerd. En gaat de Confederations Cup naar Europa of Zuid-Amerika? Vanavond is de finale. Navas en Spanje gaat naar Maracana om het op te nemen tegen Brazilië... in de finale van de Confederations Cup. Spanje-Brazilië, dus finale begint over een uurtje of twee. We gaan daarover praten met Jeroen Guter. Hij zit in Brazilië. En er is meer voetbalnieuws tot 11 uur in Langs de Lijn. Jan Bakelands heeft de gele trui dus overgenomen van Marcel Kietel. Hij deed dat in de tweede etappe op het eiland Corsica. En die rit ontspon zich als volgt. Echt zo'n azuurblauwe baai met bootjes erin. Want het is echt, echt het einde van het eiland, het zuidpuntje van het eiland. Het ziet er prachtig uit. En als je dan onderweg de beelden ziet... Ik, eh, ik heb niet zo heel veel zin om er heel veel, heel veel romantische verhalen van te maken. Het is gewoon wat het is, ja.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 ja, vandaag was het bij mij uh, persoonlijk heel snel afgelopen. Dus ik uh, ben blij dat het vandaag erop zit en hopelijk morgen weer wat beter. Links, rechts, links. Overal vliegen er bij ons, ons om de oren. Voorlopig zes man aan de leiding, terwijl er een hond oversteekt. Ga aan de kant, rotte hond, want het peloton komt eraan. En dan komt er een man. Het gaat net goed daar in het peloton. Hond verdwenen, peloton gewoon keurig op de weg. Ja, ze hebt heel hard. En uh, toen, uh, ja, ik werd er even, uh, even afgeschoten eigenlijk, maar je dacht... Ah, dus moet ik toch even proberen om erbij te blijven. Dan kan ik in de finale goed doen. Dan ben ik echt weer terug, terug naartoe gereden. We zijn inmiddels binnen de laatste kilometer. Eén man aan de leiding. Irizar, de man van Radio Shack. Alleen een beetje, ja, beetje rug. Maar ik voelde me bergop eigenlijk uh, ja, prima. Nooit, uh, nooit problemen gehad. Er. Gewoon uh, ja, lekker, lekker tempo werden gereden. Dus het was uh, wel fijn. Hij moet doortrappen. Hij moet doortrappen. Want wat gaat het hard erachter. Daar komt Peter Sagan. Daar komt Peter Sagan. Maar gaat hij het redden? Hij redt het hoor. Jawel hoor. Het is de man. Even kijken met het nummer 42. Het is Bakelands Helemaal niet Irizar. De Tour zit ernaast. Jan Bakelands, de Belg. Hij wint hier de etappe. Ik heb zo lang er moeten vervechten En zoveel tegenslag gehad. En nu, eindelijk. ja, het is, het, is, het is te mooi om waar te zijn. Ik hoop dat ik straks niet wakker word. Ja, mooi. Jan Bakelands. Wie kende hem voor vandaag? Hij droomt nog, droom nog wel even door. Het zal hij lekker in zijn bedje liggen zometeen. Maar ja, wat bleek, vannacht had de Belg ook al een droom. Han Kok vroeg ernaar toen Bakelands het podium afstapte. Vertel eens, toen jij uh, vanmorgen wakker werd... toen zou je heel veel gedacht hebben... maar toch niet dat jij aan het eind van de dag... met een gele trui in een ritwinst uh, zou staan? Nee, ja, ik geloof natuurlijk wel dat ik hier iets kon komen doen. En ik was de laatste weken wel in goede conditie. Maar als iemand dit voor de rit had gezegd, had ik het natuurlijk ook niet geloofd. Je hebt wel een goede dag uitgezocht ervoor. Ja, maar dit soort uh, ritten ligt me wel. Omdat uh, ja, voor de pure sprinters toch wat te lastig is, het zijn geen echte klimmen. Het is niet dat we naar 2000 meter rijden. Dus dat, uh, dat de echte klimmers toch een voordeel hebben op iemand als ik die toch een beetje meer weegt. Maar het was best wel lastig geweest en iedereen, iedereen was aan het afzien. En toen we daar met zes waren, toen had ik echt de indruk dat ze niet vol doorrijden. En ik vond dat verschrikkelijk jammer, want ik zeg, als we hier vol doorrijden met deze zes jongens, dan, dan zijn we gewoon, ja, plaatsen één tot zes en waar ik dan ga zijn. Ja, dat weet ik niet, maar dat kan winst zijn. Maar ik denk wel dat er iemand mij geklopt ging hebben. Maar toen ik dan tien meter had en zag, ja, dat ze het niet dichtkrijgen, denk ik dat ze misschien niet beter konden.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 Antinouwer, denk ik. En dan zat hij Jan Bakelans in het geel. Ja, knap hè. <laughs> ja, Bakelands de leider aan het algemeen klassement. Hij neemt de trui over van Marcel Kietel. Die moest hem inleveren, dus vandaag heeft nog wel de groene trui natuurlijk. De etappe van vandaag was te bergachtig voor de redder van Argos. Vanaf Corsica, Steven Thalerwoud. Zo. zo. Het was een vredig tafereel vanochtend in Bastia. Mevrouw, met stokbloot onder de arm, loopt rustig door haar straat terug naar huis. Even verderop ontwaakt, niet lichtzinnig, de tour. Marcel Kittel staat er in het geel te stralen op het podium. Deze trui gaat hem doen vliegen. Het is een dream dat kwam en uh, yeah, really, literally giving me wings to, to fly a bit faster uphill. Uh, in the end I was not really fast, <laughs> but fast enough to make it in a good group. En ik ben heel blij dat ik het vandaag De gele trui gaf Kittel dus vleugels. Maar toen de tweede categorie Klim opdoemde, kwam de realiteit om de hoek kijken. En dan rapen we steeds meer mensen op. En daarvoor zie ik ook de gele trui rijden. Marcel Kittel wordt er ook afgereden. Is in zijn eentje. Hij wist het natuurlijk op voorhand. Hij ging vandaag die gele trui verliezen. Die andere kopman van Argos, John Dekenkop, zou een etappe als die van vandaag makkelijker moeten kunnen verteren. Maar ook hij zat niet in de voorste groep. Maar toch, Argos won gisteren en pakte bij ploegleider Rudy Kemna staat deze dagen de lach op het gezicht gebeiteld. Het gevoel is nog overgebleven gisteren. Het euforische gevoel is nog steeds aanwezig. Realisme is ook weer aanwezig. En, uh, het was gewoon een hele lastige koers vandaag. Een lastig parcours waar, uh, waar vol overheen werd gereden. Nou, we, we hebben gemerkt dat we niet mee kunnen bij de, bij de beste. Zeker niet met Marcel. Nee. En ook uh, John die zat er wel heel kort uh, op, de, op de top... Maar uh, ja, die werd, uh, die werd wel, uh, wel gelost en ze trekken vol door naar een afdaling. En dat is uh, ja, dan bijna kansloos. Dus je staat nog, zoals je zegt, met een euforisch gevoel hier in de Tour. Ja, ze ja, ze laten ons hij heeft nog wat groen trouwens, hè? Ja, die dag van gisteren, die laten we ons zomaar niet afnemen. En uh, realisme is dat dit, dit soort etappes zijn gewoon lastig. Ja. En uh, daar hebben we ook niet direct het uh, renners voor meegenomen hier. Dat is ook niet direct ons doel. Um, we proberen natuurlijk wel uh, uh, zo goed mogelijk uh, onze kansen uit te spelen. En, en dat was vandaag wel een kansje. Alleen dat is uh, ja, door de manier van rijden toch, uh, toch niet gelukt. Je zegt je moet reëel blijven. Maar toch, hoe was dat gevoel om als, ploeg, als ploegleider van uh, de gele treidrager deze etappe te starten? Nou, ik heb gisteravond gedacht, ik kan wel stoppen als ploegleider. van de uh, hoogste volgens mij. Uh, had ik me zo voor had gesteld uh, met, uh, met een ploeg uh, waar je vooral om de, om de sprints uh, draait. Het uh, is een hartstikke mooi gevoel. Ik, ik heb, uh, geniet er enorm van. Ik, ik ben enorm trots op, uh, op de hele ploeg. Um, en dat, uh, dat blijft nog steeds. Dat is nog steeds. Um, we gaan uh, onze kansen... Nou, we willen zeker niet zeggen dat wij uh, nu uh, voldoening hebben en klaar zijn. En we gaan uh, elke dag... Uh... Komt zijn kansen benutten. En terwijl Kim na dat zei, stond Kittel met het groen om de schouders op het podium. Dat is ook een mooie trui, die groene. Maar hij zal hem waarschijnlijk niet gaan verdedigen. Liever nog een ritoverwinning overwinning erbij. Nou, I, I said already before the tour that the Green Jersey for me is no is in this tour. We will go voor uh, stage wins. En uh, ik denk dat dat lot of work already is. Ja, Marcel Kittel, hij wil nog wel eens een keertje als eerste over de finish komen. Dan Koen uh, de Kort, Kittels ploeggenoot. Hij had vandaag een slechte dag. Hij had uh, zonder problemen over de bergen moeten komen. Maar dat lukte Koen de Kort niet. Hij is ziek. Nu al uh, een paar dagen dat ik niet helemaal, niet helemaal lekker voel. Uh, wat koorts gehad ook en zo. Dus uh, ja, vandaag was het bij mij uh, persoonlijk heel snel afgelopen. Dus ik uh, ben blij dat het vandaag erop zit. En hopelijk morgen weer wat beter. Is het zo erg? Nou ja, als, uh, als ik uh, zeg maar uh, tegelijk met Mark is los, dan uh, klopt er ja. iets niet. Ja, nee nou precies, maar ik bedoel, voel je je ook zo slecht? Uh, nou ja, wel veel slechter dan zou moeten. Wat, heb je griep gehad? Wat, wat is het? Ja, ik weet niet. Uh, als ik uh, in, in de Giro, werden er opeens heel veel jongens uh, allemaal ziek. En uh, ik denk dat ik ook ongeveer dezelfde verschijnselen heb. Maar je is misschien even blijven hangen. Dus uh, ja, gewoon... Uh,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 Koen de Kort, overleven voor hem op Corsica. Laten we hopen dat hij uh, de koers uh, verder kan uh, afmaken. Zometeen meer over de Tour dan de analyse van Henk Lubberding. We spreken een debutant. Hoe debuteerde hij in de Tour de France? Maar nu eerst tijd voor voetbalnieuws. Het gaat over PSV. PSV is druk. Lens is weg, Mertens is weg, Pieters is weg, Toijfonen zit op de WIP. Jozefzoon is binnen, Bruma is gekomen en vanaf vanavond maakt ook Adam Maher deel uit van de PSV-familie. De uh, contacten zijn nog niet getekend, maar het gaat om een contact van vijf jaar... dat Maher gaat tekenen in Eindhoven. Arno Vermeulen is aan de lijn. Arno, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Uh, het PSV van Philip Cocu van volgend seizoen begint nu al vorm te krijgen. Hoe kijk jij aan tegen al die mutaties van de afgelopen week eigenlijk? Ja, het wordt in ieder geval een heel uh, nieuw elftal. En er was ook wel een reden natuurlijk, om uh, te vernieuwen voor uh, Koku. Uh, ja Er vallen een paar dingen op, maar Herr is natuurlijk een uh, fantastische voetballer. Dus dat is een, een prima aankoop uh, uh, van PSV voor pakweg 8 miljoen euro... Alleen denk je dan, ja, was dat nou de positie waar ze per se iemand nodig hadden? Hè? Afgelopen jaar werd er ook wel eens gekocht om het kopen. Mm -hmm. Kijk nu maar, Wijnaldum is toch iemand die prima op de positie van Maher zou kunnen spelen. Maar blijkbaar is het vertrouwen in Wijnaldum voor die positie dan toch wel te weinig. En komt uh, Maher, dat betekent dat Wijnaldum waarschijnlijk gewoon weer naar de flank zal moeten... waar hij gewoon wat minder graag speelt. En je denkt steeds van, waar komt nu die echte verdediger uh, bij PSV... Uh, ze hebben natuurlijk een verdediger aangekocht. Jeffrey Buwa. Ja, dat is een, een hartstikke talentvolle jongen. Hè. Uh, te vroeg misschien wel naar Engeland gegaan. Maar afgelopen jaar bij HSV op, op leenbasis kwam het er ook niet helemaal uit. Dat is wel een avontuur, is jongen met, uh, met Potentie, oh, een lelijk woord. Uh, een jongen die goed zou moeten kunnen voetballen. Maar we willen het wel eerst even zien. Want hij heeft het natuurlijk nog niet laten zien. Laat staan op het niveau toch van PSV. Wat een hoog niveau is. En waar de druk uh, komend seizoen natuurlijk er weer is. Want ze moeten toch uiteindelijk wel kampioen worden. De club kan wel zeggen uh, dat is niet het uitgangspunt. Maar dat is het wel. Het is de vraag of hij dat aan kan. Je, je zit te wachten op de verdediger die onomstreden is. Uh, met ervaring. Waarvan je zeker weet die maakt die verdediging van PSV ook echt beter volgend seizoen. Dan is natuurlijk de vraag, ja, wie moet je dan kopen? Dat is best lastig, want er zijn er niet veel. Maar kopen gemene kijkende Argentijnen die dat wel zou kunnen. Nu vraag je je af, eh, bouw maar weg, dat is een verdediger. Pieters nu toch ook weg, afgelopen week. Die kon ook centraal spelen. Is dat niet een beetje een rare keuze, Arno? Of heeft dat te maken toch met, zijn, uh, met zijn gedrag in het afgelopen nee, nee, nee, jaar? Nee, dat heeft maar met één ding te maken. Hij had nog één jaar contract. Dus je pakt nu die paar miljoen uit Engeland, ik geloof 3 miljoen, of je bent dat geld kwijt. En je kan natuurlijk niet zeggen dat Erik Pieters voor PSV uh, in een jaar hij 3 miljoen opleveren. Dat is puur een economische afweging. Je hebt nog één jaar contract, dan ben je tegenwoordig in de voetballerij eigenlijk wel uh, gezien. En dat... hij wilde niet bijtekenen? Nee, hij wilde niet bijtekenen. En dan, dan, neemt, dan neemt de club gewoon afscheid van je. Dus uh, dat geld is voor PSV natuurlijk uh, welkom met nog één jaar contract. Dat moet je over 12 maanden anders afschrijven. Maar Pieters was wel op twee posities als hij fit ja. was. In principe inzetbaar. Dus het, het is dun, hè. de Rijk mag dan weg. Dan denk je toch, van ja, is dat dan de verdediging waar PSV kampioen mee gaat worden? Verder ziet het er eh, op zichzelf goed uit. Eh, Narsing komt natuurlijk terug, die is eh, lang geblesseerd. Eh, Depay kan ook op de flanken spelen. Nou, Strooban is er nog steeds. Joost is wat meer voor de breedte gekocht. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze met deze eh, defensie... welke defensie dan, eh, komend seizoen nee. eh, ingaan. Daar want, moet echt nog wel wat bij komen. Nou, Schaars dan... zou men willen hebben... Hè, als wat ja. slimme uh, middenvelder, ervaren middenvelder. Ook een jongen goed voor de kleedkamer. Uh, Cocu is gecharmeerd van schaars, maar dat is ook nog een, een financieel probleem. Dat is natuurlijk wel een jongen met routine. vraag me af of die echt qua voetbalniveau nou voor PSV zoveel toevoegt. Maar uh, daar, daar is men toch wel mee bezig. Maar dit is het nog niet. Ze zijn er nog niet. Uh, Toivonen zal vrijwel zeker vertrekken, want die is nu helemaal overbodig natuurlijk met, uh, met Maher. Of hij zou in de spits moeten spelen, maar dat wil hij liever niet. Dus, dus de, de toyfone zal uh, de deur uitgaan. En dan moeten er nog zeker toch wel één of twee... echte uh, goede verdedigers ja. bij komen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel verdedigers in huis... die nog uh, uiteraard ook nog eerst verkocht moeten worden. Ja, tuurlijk, de rijken. Uh, Manolev komt terug, geloof ik. Wat zeg je? Manolev bijvoorbeeld komt ook nog terug. Ja, die meldt zich. Ja, uh, ja. Marcelo? Uh, nou ja, ze hadden geen resback. Uh, Tamata, geloof ik, die verhuurd was, die uh, is nog inzetbaar. Maar dat zijn allemaal spelers die in principe... al binnen de club afgeschreven ja. zijn. Ook ongetwijfeld door, door Koku. Uh, er zijn natuurlijk wel goede jonge verdedigers... Nederland. Hè. Van de horen afgelopen jaar hebben Utrecht natuurlijk doorgebroken. Die, die zit daar nog. Waar Ajax ook wel interesse in heeft als al de wereld weggaat. Uh, maar dat schiet natuurlijk in zoverre niet op dat je dan met Bruma en Van de Horen bij wijze van spreken twee uh, weer jonge uh, verdedigers zou hebben. Dus ik neem aan dat ze toch nog wel met een zoektocht bezig zijn om, uh, om wat ja. te ondernemen. Er is ook wel wat geld. Hoewel Maher natuurlijk een hap uit de, de kast van de penningmeester bij PSV neemt. Maar oké, okay, dat is een jongen van 19 jaar. Die verkoopt je misschien over twee jaar wel door ja. voor, uh, voor meer dan een dubbele. Top ik ik nog even Maher onder de loep nemen. En we zien zometeen ook nog even uh, Pieters, dat is een zijpad, maar Maher uh, moet natuurlijk de nieuwe regisseur worden. Je zei het al, hè? De, de, de plek van Wijnaldem ook een beetje gaan innemen. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel een uitstekende aankoop. En ook goed voor Maher zelf, dat hij niet uh, op de bank zit zometeen bij Chelsea of een andere grote club. Nee, hij heeft het uh, eigenlijk ook wel uh, tot bij voortduring zelf ook gezegd in de afgelopen maanden. Er waren twee clubs uh, waar hij naartoe wilde. Het was of Ajax of het was PSV. Hij stond zelf in principe niet open voor een buitenlandse uh, avontuur. Dat leek later... wel verstandig, toch? Ja, dat is ook verstandig. Dat is ook verstandig, want... Hij was bij AZ met zijn 19 echt de belangrijkste speler. Het team draaide om hem. Uh, iedereen verwachtte ook ontzettend veel van hem. En eigenlijk misschien wel te veel. Want je ja. bent toch nog maar 19. Nou, hij krijgt nu wel spelers van het kaliber. Strootman aan zijn zijde. Eh, dus hij is natuurlijk een belangrijke schakel. Maar het is niet zo dat echt alle ogen alleen maar op mijn zijn gericht. En misschien komt hij dan nog wel uh, beter tot zijn recht. En, en ja, dan kunnen we laten zien uh, wat voor goede voetballer dat is. Maar dat is een jongen waar je ook graag voor gaat kijken als uh, supporter. Hè? Dat is, het is eigenlijk een nieuwe aflaai, toch bij, uh, bij PSV. Afvlaai mm -hmm. was ook zo'n speler met iets extra's uh, en ook, ook heel populair in, uh, in Eindhoven. Nou, hij kan die rol zeker gaan vervullen bij PSV. Uh, ja, maar wat routine daaromheen zou wel welkom zijn. hij is inderdaad pas 19 uh, en, en de aankopen zijn aan de jonge kant. Ja, en daar staat dan weer zo'n geschilcontrast met, met Pieters. Zo oud is hij ook nog niet, natuurlijk. Nee, nee, International gaat nee. dan weg bij PSV, gaat voetballen bij Stoke City. Uh, ondanks uh, dat het Engeland is, toch een beetje uit het zicht... Denk je dat dat zijn, bijvoorbeeld een loopbaan kan schaden? Nou ja, het is bekend van verhaal met zijn scouts... dat ze alle spelers die op de lange lijst staan echt zeer intensief volgen. Dat betekent dat ze bijna elk weekend uh, wel de grens ook overtrekken, die scouts. En ook dus veel in Engeland al zitten. Uh, dat, dat bleek wel met bijvoorbeeld de Guzman die natuurlijk uh, bij Nels Elftal kwam. Mm -hmm. uh, die werd uh, ook wekelijks gevolgd in de, in de Premier League. Dat zou voor Eriks ook kunnen gelden. Hij neemt natuurlijk een risico, maar hij had niet zoveel keuzes... Um, uh, afgelopen twee jaar toch te weinig laten zien. Het is dus niet zo dat heel Europa achter hem aan zat. Uh, wilde liever niet bij PSV blijven. Uh, PSV wilde hem graag weg hebben. Uh, financieel zal het ongetwijfeld een hele goede deal zijn. Want je weet het, als je in de Premier League speelt... dan zit je in de duursbetaalde klasse in, uh, in Europa. Maar natuurlijk neemt hij een risico. Hij zal in Engeland elke week moeten spelen. Hij zal uh, goed moeten voetballen om naar het WK te kunnen... Ja. Maar ik kan me eerlijk gezegd in zijn positie eigenlijk wel voorstellen... dat er niet heel veel uh, alternatieven waren... en dat dit misschien wel uh, de beste optie was. Ja, kortom, um, jongelingen bij PSV. Een jonge beginnende coach, eigenlijk ook nog via de ja. CoQ. Ja. Er, uh, er lijkt al heel veel gebeurd. Er is ook al veel gebeurd, maar er moet dus nog veel meer gebeuren... begrijp ik uit jouw woorden, om het de, tot een echt uh, team te, ja. te, te smeden dat er staat. Je zou zeggen eigenlijk het liefste twee Nederlandse verdedigers erbij... die taal spreken, die de competitie al kennen... die het liefst dat ervaring hebben. Ja. Maar kijk maar, Joris Matthijsen... Joris <laughs> Matthijs ging terug naar de Eredivisie, naar Feyenoord. En uh, nou ja, hoeveel kritiek hebben we eigenlijk allemaal niet op hem gehad afgelopen jaar. En dat is toch een speler die kwam zo, uh, zo uit het Nederlands elftal. Dus uh, het is zoeken met een lampje, uh, maar uh, ze zijn er nog niet. Oké, okay, Arno, dankjewel. Arno, Vermeulen was dat over het vernieuwde PSV. En dan is het langs de lijn met Jeroen Stofarsen. Busy, being fabulous. Nog uh, anderhalf uur, dan begint het. De finale van de Confederations Cup. Gastland, Brazilië neemt de top tegen Europees en wereldkampioen Spanje. En Jeroen Guter zit voor ons in Rio in dat fameuze Maracana-stadion. Goedenavond Jeroen. Jeroen, goedenavond. Uh, uh, vertel even die sfeer, Jeroen. Dit is echt een van de fameuze, meest beroemde stadions ter wereld. Hoe is het daar? Nou, het is op dit moment heel levendig, want de sluitingsceremonie is begonnen. Ik heb overigens een retour op mijn oor, dus misschien kan die even afgehaald worden. Maar uh, dat maakt het dan wat labaardig hier. In ieder geval zijn er al zo'n 40.000 mensen binnen, kunnen er 70.000 in. En ja, dat zorgt ervoor dat uh, de stemming al aardig wordt opgestookt met het oog op de finale die over anderhalf uur gaat beginnen. Kun je een favoriet aanwijzen, Jeroen? Want uh, ja, Spanje, daar weten we alles van. Ja, Brazidia eigenlijk ook. En dit thuisland. Is er een favoriet? Nou, op voorhand zeg je natuurlijk wel Spanje, tweevoudig Europees kampioen. 2008 en uh, 2012, vorig jaar uh, natuurlijk wereldkampioen in Zuid-Afrika. Al jaren ongeslagen, de laatste nederlaag in een competitieve wedstrijd. Tijdens een groot toernooi voor kwalificatie in het land was. Tijdens het WK in Zuid-Afrika tegen Zwitserland in de poolfase. De ploeg die nauwelijks te kloppen is. En heel weinig doelpunten tegenkrijgt als het recht om gaat. Aan de andere kant, ja, Brazilië. Ik heb toch wel wat vertrouwen gekregen door de resultaten geboekt uh, tijdens dit toernooi. Moeizame aanloop gehad, maar na de coachwissel, Menesis weg en uh, Scolari erin is er wel veel verbeterd. En, uh, het spel is weliswaar niet zo flitsend, maar de resultaten zijn natuurlijk wel goed. Zeg, hoe kijk je daar nou terug op dit toernooi? Was het, echt een, een, was het een nuttig toernooi qua voorbereiding ook voor de organisatie? Ik denk dat het voor iedereen een heel nuttig toernooi is geweest. In eerste instantie als je kijkt naar hoe ver is Brazilië met het organiseren van zo'n toernooi. Dan zie je dus... ...dat er op het laatste moment heel veel is gereed gekomen. De stadions, eromheen zie je nog heel veel dingen die niet klaar zijn. Maar uh, waar het moet gebeuren op het veld en op de tribunes is dat dus allemaal in orde. Ja, tegelijkertijd was goed te zien welke staat het land zich momenteel uh, bevindt. Met alle protesten en dergelijke. En dat heeft natuurlijk toch ook wel het een en ander teweeg gebracht. Mensen zijn gealarmeerd bij de FIFA... Bij de regering en wat dat betreft is duidelijk dat er het komende jaar nog heel erg nadrukkelijk zal worden gekeken wat er nou eigenlijk gaat gebeuren in het land Brazilië. En als je dan nou kijkt naar het toernooi zelf en de wedstrijden dan kun je een paar conclusies trekken. Ten eerste dat de Confederations Cup niet zomaar een tussendoortje is want eigenlijk alle grote spelers waren aanwezig en hebben werkelijk alles gegeven om een goed resultaat te boeken met hun land. En dat het uiteindelijk leidt tot een droomfinale Brazilië tegen Spanje. Dat is alleen maar mooi meegenomen. En ten tweede was ook duidelijk te zien dat de omstandigheden her en der ernstig verschillen. In het Noordoosten heel warm, heel vochtig. Dat heeft Spanje nog aan de lijf ondervonden tijdens de halve finale tegen Italië. Op andere plekken is het wat koeler, zoals vandaag hier in Rio. Maar als het toernooi straks gespeeld gaat worden, het WK volgend jaar... dan zal er ook gespeeld gaan worden, bijvoorbeeld helemaal in het zuiden. In Porto Legre. En daar is het op dit moment s'avonds nog niet eens 10 graden. Dus wat dat betreft zijn de omstandigheden heel verschillend. En het is natuurlijk ook heel goed dat Louis van Gaal hier... met de delegatie van de KNVB aanwezig is geweest. Om het een en ander met eigen ogen te zien en het ook aan hun lijven te ondervinden. Dus ook wat dat betreft goed dat de KNVB erbij is geweest. En als we dan toch nog eventjes iets mogen benoemen... Voor vanavond. Het is natuurlijk ook een finale met een Nederlandse scheidrechter. Ja. Björn Kuipers, hij was er straks met zijn assistent al op het veld en genoot zichtbaar van de sfeer. Hij oogt heel ontspannen. En ik kan me dat eigenlijk ook wel voorstellen, want dit uh, moet een ontzettende happening voor hem gaan worden. En hij mag met heel veel vertrouwen in deze wedstrijd gaan beginnen. Want... Het gaat gewoon ontzettend goed met Kuipers dit seizoen. Wat een seizoen heeft, heeft hij hier. Hij heeft grote wedstrijden, ja, wedstrijden gefloten in de Champions League. Hij heeft de finaal van de Europa League gedaan. En allemaal van uitstekend tot beter. En ook tijdens uh, dit toernooi heeft hij één wedstrijd gedaan. En dat was ook gewoon helemaal uit de kunst. Dus uh, terecht beloond met de finale straks. Dat is een hele grote wedstrijd. Een hoogtepunt in de carrière van Björn Kuipers. Ja, Jeroen, je stipt het dus zojuist al even aan. Nog even die situatie zeg maar zeggen, buiten de stadions. Jij hebt je ogen ook opengehouden. We hebben ook kunnen volgen op Twitter wat er allemaal omheen gebeurde. Hoe is dat vandaag? Want de demonstraties werden groter en groter en groter. Hoe is dat nu, daar rondom het stadion? Nou, hoe het hier precies rond op het stadion is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er een hele grote demonstratie was gepland. Mm -hmm. Die begon in het centrum van Rio de Janeiro. En dan zou die optocht, waarbij naar schatting zo'n 100.000 mensen zouden komen... die zou naar het Maracanaat toe gaan. Um, of dat allemaal vreedzaam gebeurt, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel gebleken dat het in andere steden enorm uit de hand is gelopen... Het probleem is eigenlijk dat er heel veel mensen zijn die vreedzaam willen demonstreren. Die gewoon hun boodschap willen uitdragen met dit soort uh, protestacties. En dat is allemaal prima. Maar dan is er altijd 1 of 2 procent bij. En dat wil gewoon rottigheid. Dat wil plunderen. dat wil... Gaan proberen daar zelf beter van te worden in de chaos die uh, ze zelf creëren. Ja, en dat is natuurlijk het, uh, het vervelende van de situatie. Er uh, is ongelooflijk veel politie op de been. zijn militairen, er zijn 6000 agenten zijn er uh, in ieder geval rond het stadion. Ik denk dat er in uh, heel Rio de Janeiro momenteel nog wel meer uh, bezig zijn. Dus ja, ik denk dat uh, de stad en uh, de regering er alles aan zal doen om in ieder geval vandaag bij de finale, als toch de hele voetbalwereld toekijkt om de schade zoveel mogelijk te beperken... en de demonstranten zo ver mogelijk weg te houden bij het stadion. Oké, okay, Jeroen, dankjewel. Zometeen dus de finale live op Nederland 3... met Jeroen Flutter. Brazilië, Spanje. Jeroen, dankjewel. De toerblik van Henk Lubberding. Henk Lubberding, ja, hij laat zijn licht iedere avond weer schijnen... over wat er is gebeurd in de Toer en wat er gaat gebeuren. Jan Bakelands, dat is natuurlijk de held van de dag. En de etappe winnen en de gedetaille om de schouders. Wat wil je nog meer als toch tamelijk onbekende wielrenner. Uh, we gaan praten met Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Uh, kende jij Jan Bakerlands? Nou, sinds het kampioenschap van België ken ik hem. Oh, vertel. Wat deed hij daar allemaal? Nou, hij, hij deed geweldig afstopwerk voor Stijn de Volder en ploegmaat. Mm -hmm. Die verrassend uh, in één keer weer boven water kwam drijven. Nou, eigenlijk uh, zoveel jaren. Ja. En hij deed er zoveel treffelijk werk. En was zo goed. Ja, Wanneer Stijn de Volder niet de benen had had ik nog willen zien... Wie de anders kampioen was geworden als Bakenlands. Dus uh, ja. ja. Hij was al wel derde. Maar hij, hij deed er zo vertreffelijk werk. proefwerk. Ja, da daar viel hij voor, voor mij pas het eerst op. En nu hoorde ik vandaag uh, ja, toch een geweldig amateur. Een Ronde van de Toekomst uh, gewonnen in 2008. En dan met heel veel tegenslag. Uh, zoveel jaren al prof weer inmiddels. Uh, geen wedstrijd gewonnen. Maar ja, wat wil je? En dit voorjaar nog een knieoperatie. 18 wedstrijden pas gereden. Ja, zeg maar Luxemburg kampioenschap van, uh, van uh, België. En dan dit uh, voor elkaar. Ja, dat was dus, knap, maar... hè? idee vandaag, hè? Uh, hij mag, uh, en dat zal hij ook zeker doen, hij zal uh, Chavanel toch wel uh, een keer flink uh, moeten bedanken. Want uh, de hele kopgroep staat alleen maar naar Chavanel te kijken. Ja. En dat was ook de, de, ja, de gevaarlijkste. En die hadden op een gegeven moment zoiets van: ja, jongens. Uh, ik ga, naar, ik ga niet gewoon dom op kop te, naar Baaklands gaat dichtrijden. En hij keek nog eens een keer. En hij bleef zo mooi in tweede positie zitten op een gegeven moment. ik dacht van, het is wel goed. Wist jij trouwens dat het Baaklands was? Ja, ik wist het toevallig. Ja. Nee, maar, er ik, ik, maar ik ben natuurlijk niet... ik zat er, zat er ernaast, want ja, we kregen een andere naam door. Ja, maar ik ben natuurlijk ook nooit zeker. Dus uh, nee. ik knip er dan nog wel eens een keer van zender. En dan, dan krijg ik het gelukkig wel te horen. Ja. Maar nee, ik, ik zag op afstand niet, niet wie het was. Dus, uh, ja. want uh, zo goed is mijn kennis niet dat ik uh, alle renners uh, van tegenwoordig allemaal zoeken. Dat zo is goed ook ken. bijna niet te doen natuurlijk. Maar het is, uh, nou goed, uiteindelijk was het Jan Bakelands en uh, Radio Check heeft al aangekondigd de gele trui te gaan verdedigen. Is dat slim? Nou, nah, dit is al een grote verrassing dat dat voor hun gebeurt. Ja, want morgen is er weer zo'n rare dag natuurlijk. Ja, maar die geven ze niet uit de handen. En uh, we hebben het vandaag al gezien de oude man die rijdt toch graag op kop. Nou, morgen kan hij op kop rijden. Jens Voort. Ja. hij is, hij is al wel 41, maar hij vindt het nog steeds lekker. Want vandaag de eerste ontsnapping was van Bokom met Sepp van Marken. En uh, Lars is dan uiteindelijk mee met die drie mannen. Of hij rijdt er nog naartoe. Uh, allemaal goed werk. Uh, gewoon blijven doen, Bokom-mannen, dacht ik. En vind ik. Uh, maar alleen, ik verwacht niet dat Sagan vandaag eigenlijk een kansje verspeelt. Want daar had hij toch echt opgehoopt en opgegokt. Maar te weinig ploegmaten van voren. En Garmin, die eigenlijk te laat uh, in actie komt. Te laat in de gaten heeft dat David Miller eigenlijk ook de trui nog kan pakken. Ja, en die gaan te laat rijden. En ja, dat is toch. Ja, dat zijn situaties die doen zich nou juist in een, in een wedstrijd voor. Zelfs in de Tour de France. Daar, daarvoor blijft de Wuurrenner zo mooi. Dat niks allemaal maar zo voorspelbaar is. Ja. En we denken wel heel veel. En het zou wel eens zus en het zou wel eens zo. En zo denk ik ook morgen dat, ja, die mannen die geven het niet, niet, niet zomaar weg. Dus die gaan tempo rijden. Sagan met de ploeg heeft nog belangen. Nou, David Miller met Garmin, die hebben dus uh, ook hun lesje vandaag gehad. Met een ploegentijdrit in vooruitzicht. Ja, die gaan ook uh, ja, de boel uh, bij elkaar proberen te houden. Of in ieder geval beperkt. Weer een groepje liefst weg van vier. De, wat controleerbaar is net als vandaag. Uh, ja, die laat je vooruit rijden. Het peloton blijft rustig. Alle klassementmannen uh, zijn uh, ja, eigenlijk heel tevreden met, met zo'n scenario. En zo, zal het, uh, zo zullen we het morgen ook graag weer hebben. En dan hebben we Sky ja, over een rare, uh, rare actie. Ja, of groen bedoel je, die gaat ja. even vooruit. Uh, waarom deed hij dat? Om ze even, uh, even te laten zien of zo? Nou, buiten dat, als je dat, uh, ja, dat, ja, dat komt in een, in een kopman... Die De, tour, uh, de grote tour favoriet, mm -hmm. ja, Moet daar niet opkomen om dit soort dingen te doen. Dit is gewoon uh, ja, zinloos. Wat hij, wat hij daar mee wou, dat weet ik niet. Ik heb uh, wel wat uh, dingen gezien waar ik van denk. Nou, Sky. Gerren Thomas uh, is toch gisteren schijnbaar toch flink gevallen. Want die had het toch heel slecht vandaag. Mm -hmm. Ik heb er meerdere uh, niet van voren gezien. Die ik anders ook van voren zag. Misschien was het uh, ja, dat die... Dat die prikkelbaar uh, wet of zo... om die reden dat hij te weinig ploegmaatsen om zich heen had. Maar dan nog, als kopman... Ja. moet hij je kunnen beheersen. Maar en zo ervaren is je ook niet, Henk, toch? Nou, dat blijkt dus. Dus ik vind het, ik vind het geen tactisch uh, iets. Want ja, hier bereik je helemaal niks mee. Ja, en dan kunnen ze wel zeggen... ja, maar Evans uh, kon niet mee. Evans die denkt, wat gaat hij nou in godsnaam doen? Dit ja. heeft helemaal geen zin. Dus die reageert gewoon wat later... en een beetje zo van nou in de afdaling pakken we je toch wel weer terug. Over tactiek wil ik je nog iets vragen, Henk, als het mag. Ja. Uh, uh, Lars Boom, we zien hem weer van voren. Uh, gisteren ook al, vandaag al. Uh, is, is dat ook tactiek of is dat ook een beetje een sponsordingetje van... hé, hey, uh, we laten de nieuwe sponsor even zien? Nou, dat is niet zijn insteek. Nee, maar hun, hun insteek is wel... Uh, probeer meer te zitten, jongens. Doe je best... En hij zit dus vanaf gisteren uh, en uh, zit hij al op de eerste rij bij het vertrek. Vliegt erin? Dus, nou, niet erin vliegen, maar wel mee zijn. Mm -hmm. Dus hij, hij opent niet. Wel Vandaag opende Sepp van Marken. Dus ze zijn echt wel van plan om met een groepje... willen ze graag weg. Maar er zijn dan twee of drie jongens van het team... Uh, die dus uh, die taak hebben van... jongens, als de groepje weg is, probeer in Gosna mee te zijn. Dat is niet alleen goed voor de publiciteit... maar vandaag of morgen krijgen ze wel een keer de ruimte. En je ziet het vandaag, een peloton uh, 100 man eraf. Mm -hmm. Of zoiets dergelijks. Yeah. Dus die staan op 10 minuten en meer. Ja, ja vandaag of morgen rijdt er een groepje weg. Nou, vandaag niet meer, maar morgen. Ja. Zou het kunnen dat daar mannen bij zitten die 10 minuten hebben... en naar zo'n ploeg als uh, Sagan ook een, uh, een keer een dag zegt van... ja, jongens, maar we gaan niet nu... Uh, al het kruid verschieten, want we hebben nog een call op de, uh, net voor het eind van de tweede categorie. Is dat nou wel zo slim? Uh, wie gaat ons helpen? Nou, er is eigenlijk geen ploeg die ons wil helpen. Nou, dan gooien we ook de handdoek in de ring. Uh, het, het, het zal weer samen moeten gebeuren. En dat zeg ik al. Ja, er zijn, uh, Sky heeft dus belangen met Boris van Hagen. Die kan ook uh, na de uh, ploegentijdrit uh, de gele trui pakken. David Miller kan hem ook zomaar pakken. Het is maar één seconde dat die mannen staan. Dus... En ja, die ja. hebben met een ploegentijdrit nog zoveel uh, kansen. Dus ja, die ruiken die kans ook om die gele trui nog eens een keer in die ploeg te halen. Henk, um, twee dagen koersen op Corsica, nog eentje voor de boeg. Wat is jouw indruk van de Tour tot nu toe? Uh, dat ze heel voorzichtig, uh, uh, controleerbaar eigenlijk de koers rijden. Dus wat ik straks al zei, de, de, de klassementmannen, ja, die vinden het prima dat er een groepje weg is, want dan is de rust in de tent. Die tussensprints zijn ook al minder heftig. Dat zijn alleen maar de gasten die dus echt voor die groene trui gaan... die zich er echt mee bemoeien. En voor de rest is het uh, ja, voor een tour eigenlijk heel rustig. Ja, ik had meer hectiek verwacht. Want normaal gesproken in de eerste dagen doodzenuwachtig allemaal. Ja, maar ze zijn uh, heel erg gewaarschuwd door het parcours... Ja. wat ze voorgeschoteld werd daar uh, op Corsica. Uh, de minder brede wegen, uh, nogal wat bochten, uh, erg... Uh, ja niet goed overzichtelijk, weinig ruimte om een keer door de kant iets, uh, iets te willen doen, want er zijn geen kanten, want er, daar hangen de spandoeken of uh, daar hangen van die uh, betonnen rails, mm -hmm. dus je kunt geen kant op. Ja, daar zijn ze voor gewaarschuwd. Ze rijden al twee jaar criterium internationaal daar, dus uh, ja. uh, die ploegen weten allemaal van wanten. En dat proef ik hier ook uit, dat uh, de manier van koersen... dat ze toch allemaal wel denken van... ja, we moeten zorgen dat we hier heel van het eiland afkomen. <laughs> ja, Mor dat, dat is ook zo. Morgen de weg met de duizend bochten, Henk. Dus uh, dat wordt wat, hoor. Ja, maar klassementmannen hebben alleen maar wat te verliezen. En dat vond ik wel een hele goed gezegde... toen daar uh, de eerste etappe nog verreden moest worden. En zo is het wel. En dat proef ik... Uh, ja, tot nu toe, de eerste twee dagen proef ik dat ook... dat ze zo te werk gaan. Okay, en heel Henk, verstandig ook. Dankjewel, Henk. Spreek je morgen weer. Graag. Henk Lubbering was dat. Zijn blik op de Tour. De Tour die vier Nederlandse debutanten telt. Vier verdeeld over drie ploegen. Tom Leeser bij Belkin, Tom Dumoulin bij Argos en de broertjes Boy en Denny van Poppel bij Vakant De laatste is de jongste en had meteen het meeste succes. Dat duurde niet lang. Jeroen Wielaert maakt een rondgang. Daar is hij. De trots van Maastricht. Debutant Tom Dumoulin. Wat maakt hij mee? Wat maak ik mee? Nou, dat er uh, in ieder geval heel veel mensen kom zijn komen kijken. En, uh, ja, wat maak ik mee? Mijn eerste tour. Dus uh, ja, heel spannend. Onder de indruk? Het valt nog wel mee, ja. Het valt nog wel mee. We zitten hier natuurlijk op Corsica, dus uh, ik had eigenlijk uh, van de verhalen meer mensen verwacht. Um, maar ja, er komen natuurlijk niet zo heel veel mensen hier op Corsica. Dus uh, ja, ik vind het nog wel meevallen. Het is die... nog niet uh, overweldigend. De massa staat klaar in Frankrijk voor Tom Dumoulin. Ik hoop het. Nou, Ik denk niet alleen voor Tom Dumoulin, maar uh, ik hoop dat er een uh, deeltje voor mij is. Goeie naam in Frankrijk, Dumoulin. Ja, dat klopt. Ja, er, rijdt er rijdt er nog eentje rond. Een uh, heel klein manneke, Samuel. Bij uh, Agé de Zerf, volgens mij. Ja. Maar geen familie, hoor. <laughs> Nummer 163 heeft hij. Debutant Tom Lezer, 27 jaar. Is dat niet een beetje laat? Nee, zeker niet. Je had eerder gewild, hè? Nee, daar ben ik er niet mee bezig geweest in het begin van mijn carrière. Nee. Voor de jongensdroom komt nu de harde realiteit van de Tour. Ik denk uh, dat het fysiek inderdaad een bijzonder zwaar rondje is. Ja, en uh, ja, De hele media-aandacht en alles eromheen uh, vind ik voorlopig hartstikke leuk. Je maakt je niet nerveus? Het vindt wel spannend, maar het maakt me nog niet uh, extreem druk. Er nee. staat in Lekiepe bij de beschrijving van jouw naam... hij kan zijn eigen kans gaan als knecht. Ja, dat is een... Dat is een aparte zin. Maar ja, komt, ik denk dat we daar wel op neerkomt. In principe ben ik mee voor Bouken, maar er zijn een aantal ritten waar er ongetwijfeld kansen voor mij, voor mij liggen en daar gaan we voor. Mooi van Poppel. Wat voor een debuut is dit voor jou? Ja, een mooie toerdebuit. Een mooi begin met mijn broer die al gelijk derde wordt. Dus ja, super tevreden natuurlijk. Goed teamwerk en ja, Danny heeft het mooi af kunnen maken. Hoe komt het hele circus op jou? Ik kijk mijn ogen uit. Overal zoveel mensen. En we zijn nog niet eens in in echt, uh, op het uh, vasteland in Frankrijk. Dus uh, ze zeggen dat het daar nog gekker is. Maar ik ben benieuwd. Ja. Nog iets aan je vader gehad, wat, wat dit betreft? Heeft hij je gerust kunnen stellen of op andere manier opgevoed over de Tour de France? Nee. Uh, gewoon, hij is heel nuchter. En uh, ik denk dat hij uh, vooral ons. Uh, zelf wil laten uitzoeken hoe we, de, hoe, we de, ja, hoe we alles moeten beleven. En, uh, hij is uh, zuinig met tips geven. Dus, ja. Danny van Poppel, uh, er is hier sprake van de categorie Droomdebuut. Ja, kun je wel zeggen. Ja. Ik denk dat iedere jongen van 19 daar wel van droomt. Alleen al om mee te doen. En dan uh, top 3 rijden. Al. Dat is heel mooi. Staat ook omschreven in l'équipe bij de persoonsbeschrijvingen. De jongste sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik hoorde het al voordat ik naar de Tour kwam dat ik de jongste was. Maar ja, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Ik ben meer met de wedstrijd bezig. Geen jongen met schrik, met angst? Nee, ik ben een sprinter en als sprinter moet je dat uh, niet hebben. Nee. Maar je zou het, gelet op wat ik ook lees in je equipe, voor Boekmans moeten ja. doen? Uh, ja, we, de eerste hier op Corsica zouden we voor mij gaan en dan... Uh, als ik er nog bij ben, dan zou ik voor Boy of Chris werken. Chris had in België ook al voor mij gewerkt, dus ik wil ook wel eens wat terugdoen. Wat heb jij nou van je vader gekregen? Uh, ja, ik denk wel de body, uh, hoe, ik, uh, hoe mijn lichaam eruit ziet. en Zo was uh, mijn vader vroeger ook, denk ik. Hij was ook sterk in heel anders. Kwakker. Ja, dat kan ik ook goed. <laughs> ja. De verwekker zelf is ook bij de ploeg. Twee van poppels in de Tour, Jean-Paul. We maken er drie, hè? <laughs> Twee op de fiets, één in de auto. Ja, ja, ik heb daar nooit van gedroomd of zo. Daar dat, dat, dat denk je niet aan. En, uh, en dan, een maand geleden, komt dat ineens heel dichtbij. Het gebeurt en dan heb je natuurlijk uh, vooral uh, ook een nervositeit dat het uh, ook maar goed mag gaan. Nou, we zijn uh, goed begonnen. Nou, dan ben je natuurlijk met een 19-jarige hier en dan weet je dat er heel veel uh, kritiekasters kunnen komen op het moment dat hij uh, niet goed gaat. Nou ja, nu gisteren met die derde plek vandaag in de witte trui mogen starten, ploegenklassement, we hebben toch allemaal aan hem te denken op dit moment. En, uh, en natuurlijk aan onszelf dat we hem, uh, het lef hebben gehad en het durven om hem mee te nemen. En dan wil ik uh, vooral uh, Hilaire een compliment geven, want hij was de eerste die daarmee kwam en die het ook gewoon doorgedrukt heeft. En die bang is geweest om hem op te stappen. Er is een tijd geweest dat ik achter de verwerker zelf aanholde... als hij weer eens gewonnen had in de Tour. Toen de jongens er nog helemaal niet waren in deze wereld. Jean-Paul van Poppel. Ja. ja, Boy is van 88. Dus die, uh, die, uh, die heeft uh, een heel klein beetje meegepikt. Maar niet, niet, niet genoeg, omdat ik in, uh, in 94 al stopte natuurlijk. De, de niet. Tour van vier van Poppelzegers was dat. 88. Ja. Klopt, uh, ja, het, het jaar waarin Boy geboren is in januari en in juli. Dus hij was een half jaar oud, uh, daar zal hij zich weinig van kunnen herinneren. Danny, in uh, Ajacho blijkt dat het toch een trui voor één dag is. Oh ja, ik heb er een dag in mogen rijden, dat was wel mooi. Voor mij was het gisteren al geslaagd, maar ik ga natuurlijk uh, wel mijn best blijven doen. Ja. Is het een trui waar je echt bewust voor gaat vechten? Oh nee, nee. Ik uh, kan niet zo heel goed omhoog, dus uh, nee, nee. Andere prioriteiten? Uh, ja, kijken hoe ver ik kom en uh, veel leren. Dat hoort voor een debutant? Ja, ja ik ben nog maar jong, dus uh, tijd zat. Zo is het. Danny van Poppel was dat. Een van de vier Nederlandse debutanten in de Tour... Nu andere sport. Roeier Roel Braas deed vanmiddag van zijn spreken. Hij won op de Bosbaan in Amsterdam de Hollandbeke. Voor het eerst sinds 1995 was er weer een Nederlander... de sterkste in de skif en dat was nog niet eens het meest opzienbarende. Braas versloeg onder andere Olympisch kampioen May Drysdale. Roel, goedenavond. Goedenavond. En vanuit gefeliciteerd. Kan je voor ons deze uh, prestatie in perspectief plaatsen? Uh, ja, zeker. Dus, uh, nou, het is gewoon heel bijzonder dat... Uh dat een Nederlander weer de hondbeker uh, sinds 1995 weet te winnen... Uh, in, uh, in een internationaal veld. Dus dat is, uh, dat is uh, heel leuk. En heeft dat ermee te maken dat, dat wij graag met z'n allen in een boot willen zitten... of dat er nooit zo'n groot skiftalent is geweest de afgelopen jaren als jij? Uh, ja, ik denk uh, ja, dat tweede sowieso. <laughs> ja. Uh, ja, het skiftveld is, uh, is een heel zwaar veld... Dat, uh, daar kom je niet zomaar bij. Er uh, is het al een x aantal roeijaren en wedstrijden van nodig om, uh, om daarin mee vooraan te varen aan de top. Ja, je begon ooit in de Skiff, toen naar de 8, de Holland 8, meegevaren in Londen. Ja. En nu weer in de Skiff. Uh, van, van, waarom? Nou, ik zelf vind het een hele grote uitdaging om in de Skiff... Uh, <coughs> Ja, gewoon een zoektocht in een skiff naar, uh, naar hogere niveaus. En dat is voor mij gewoon een ontzettende uitdaging. En ik, ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. Het, het past gewoon heel goed bij mij. Je bent een Einzelganger. Ja, ja nou ja, ik, ik mag ook graag met andere mensen omheen me zijn. Maar ja, ik vind toch, als je in een skiff zit, is het gewoon echt puur en alleen op jezelf aangewezen. En dan kan je ook gewoon jezelf de schuld geven als het niet goed gaat. En ook als het wel goed gaat... Uh, ...kom je ook gewoon meer in de picture. Dus het is gewoon, ja, het werkt een beetje bij de kant op. Ja, nou voorlopig gaat het uitstekend. Uh, Stormachtige ja. ontwikkeling. Uh, want, want eigenlijk, hè, een paar jaar geleden was je gewoon nog tuinman. Ja, klopt. In, uh, ben, in 2010 ben ik eigenlijk uh, fulltime begonnen met roeien. Je roeide wel altijd al? Ja, ik begin uh, met de roeien zelf gewoon in 2008. En in uh, 2009 haalde ik mijn eerste succes op het Senior BWK. Daar haalde ik zilver, in uh, Tsjechië was dat. En eigenlijk uh, daarna wist ik een uh, sponsor te vinden. En toen ben ik uh, uh, fulltime gaan roeien in 2010. Dus dat was mijn eerste fulltime jaar. En heb je er verklaring voor dat je eigenlijk zo uh, in de wieg bent gelegd voor, de, voor, voor, het, voor het roeier zijn? Uh, het gaat als een, als een speer met jou. Ja, ik... ik, ik uh... Ja, ik heb de mazzel dat ik over een uh, fysiek talent beschik. Dus dat, uh, dat helpt altijd ontzettend in zo'n uh, sport waar, waar, toch waar kracht wel uh, kom, bij komt kijken. In gewone mensentaal, je bent berensterk. Ja, ja, in principe wel ja. En dat is, dat is voor de sport als roei is dat heel handig. Maar er is, er is ook nog een technisch aspect uh, aan het skiff verzekerd. En dat, is gewoon, dat heeft gewoon tijd nodig en uh, veel wedstrijden roeien. En dan uh, daar word je daar steeds beter in. Maar het fysieke aspect, dat, dat helpt zeker. Ja, dat fysieke zit dus wel goed. Je bent berensterk. Het is nu werken aan je techniek en, en, en zo beter en beter worden in die skiff? Ja, ja, zeker. Het is gewoon uh, ervaring opdoen, veel wedstrijden starten. En, uh, en gewoon steeds stapje voor stapje uh, richting de wereldtop. En uh, ja, daar gaat gewoon een lange periode overheen. Maar dat maakt het toch gewoon ook heel uitdagend.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 Het is gewoon ook wel een harde race tegen hem. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk niet zomaar gewonnen. Dus voor mij is het, echt, uh, is het onwijs gaaf. Ja, het ultieme doel voor jou zal zijn een medaille bij de Spelen in Rio. Ja. Of moet het ook meteen goud zijn? Ja, meteen goud. Dat is natuurlijk het ultieme doel. Wat je net zelf zegt. Het ultieme doel is goud. Dat sowieso. En gezien je stormachtige ontwikkeling, nou ja, het behoort tot de mogelijkheden. Er zijn natuurlijk een heleboel mits en maren, maar je bent in ieder geval uh, op de goede weg. Ja, ja ik denk het wel. Ik bedoel, het, uh, het ziet er zeker uit dat ik op de goede weg ben. En uh, ik denk gewoon bij iedere sporter met ambitie hoort alles tot de mogelijkheden. Ja. Nou, we, gaan, we zijn benieuwd. We gaan je in de gaten houden. Ja, nee, lijkt me mooi. Hartstikke goed. Rol, dankjewel en veel succes uh, de komende weken, maanden en jaren. Dankjewel, bedankt voor je tijd. Hallo in contact, met contact met, Hallo met Bram Tanking. Bram, Bram, Bram, goedenavond. Hangt hij op? Ongelooflijk. Bram Tanking, bellen we hier de avond mee. Want uh, hij zit klaar om verslag te doen voor ons. Iedere avond even een uh, anekdote uit de Tour te horen. En, uh, maar goed, als je de telefoon ophangt, wordt dat last natuurlijk. Dan kan ik in ieder geval tussendoor gewoon vertellen dat golver Joost Luiten En niet in is geslaagd om voor de tweede keer in drie weken een toernooi te winnen. Dat is jammer. Luiten eindigde op de Ierse Open, net als Robert Rock als tweede. Op drie slagen van de winnaar Paul Casey. Hij begon voor de derde keer in zijn carrière als leider aan de slotronde. De vorige twee keer in 2011 in Maleisië en eerder deze maand dus in Atsenbroek bij Wenen pakte hij de zegen vandaag dus helaas niet. We hebben het telefoon weer gepakt en gebeld, het nummer gedraaid zoals het uh, vroeger ging van Bram Tankink. En nu hang je weer Bram. Goedenavond. Ja, goedenavond. Jij niet ophangen hè? Nee, ik heb een Die smartphone's, het is niks. Uh, Bram, uh, beste Nederlander vandaag. Ja joh, zomaar. Hoe heb je dat ja. voor elkaar gekregen? ja nou ja goed op zich uh, nee ik, ik, ik, ik, ik wou echt de naar voren rijden maar uh, nu finale maar ik de boven kwijt oh. en toen dacht ik ja uh, en op zich was dat niet zo heel erg hij zei zelf uh, doe maar rustig en toen dacht ik ja waarom ga ik er zelf niet uh, doe ik zelf niet uh, een poging uh, om kort te eindigen dus uh, zo kwam het eigenlijk nou ja uh, je hebt, bent op je eigen fiets blijven zitten want gisteren heb je natuurlijk gegeven aan Mollema. ja ja dus dat was, was ook echt zelf. Ik was het ook echt Oké, okay, ja, nee, ja. niet, niet dat er iets mis is gegaan. Maar nee, eh, nee. jij bent natuurlijk de wegkapitein van die ploeg. Hou je hem een beetje in de gaten? Ja, zoveel mogelijk, zoveel mogelijk wel natuurlijk. Zoveel mogelijk ondersteunen. En uh, Tot nu toe gaat het allemaal heel goed. En uh, goed, uh, We hebben natuurlijk nog een hoop andere jongens die daar ook uh, een rol in spelen. En, uh, maar ja, in zo'n taps zoals vandaag ben ik op die klimmen ben ik wel aangewezen om dat nog te doen. Ja, ja en, en jij ja. Uh, neemt hem steeds op sleeptouw eigenlijk? Nou ja, niet dat ik op, uh, op kop rij maar wel uh, doen halen en voor rijden op de juiste momenten, een beetje de wind houden. Ja, dat uh, zorgt dat er niks te kort komt, zeg Ja, maar. en gedraagt hij zich niet. al een beetje als een kopman, want hij is natuurlijk van nature misschien, niet zo'n type. Nee, dat klopt, maar nou, hij is wel uh, de afgelopen jaar daarin wel heel sterk verbeterd. En uh, hij zegt nu wel duidelijk wat hij wil en wat hij niet wil. En uh, Ja, hij is wel echt een uh, kopman in wording, ja, absoluut. Nou ja, we zijn en, dat en dan moet hij ook, ook heel prettig werken met hem. Ja? Ja, heel fijne ja. jongen. Ja, fijn jongen. ja. Waar, waar, Waaruit merk je dat dan? Wat is prettig werken? Hoe legt dat eens uit voor onze argeloze wielentoeristen? Nou, uh, respect voor de, voor de uh, voor zijn, eigenlijk voor zijn mensen die voor hem werken. Respect voor de ploegleiding. Uh, gewoon zijn opstelling naar andere mensen toe. Uh, ja, eigenlijk wel gewoon beleefd, beschaafd. En, en ja, net, gewoon netjes zeg maar. Niet uit de hoogte. En, toch, uh, ...toch zeggen wat je wil. En dat, uh, ja, dat werkt gewoon nou, prettig. Dat, hij... dat, dat zien we als Nederlanders graag, hè? zulke kopmannen. Ja, ja, ja. En goed, net wat ik zeg. Hij weet gewoon wel wat hij wil en ook wat hij kan. En dat is ook heel erg prettig. Ja. Ja, en hij is, uh, hij is erg relaxed onder. Wellicht komt dat omdat jij hem uh, um, zo, uh, zo, zo goed in de gaten houdt. Uh, Bram, ik hoorde je tegen een van onze verslaggevers zeggen... ...dat je een stuk magerder bent dan vorig jaar. Ja, ik ben toch wel... Uh, wat is het verhaal daarachter? Nou ja, dus, dus het is het verhaal van de, van de, van de, de, de zakken chips laten staan en uh, ja? geen diertjes, diertjes met drinken. Ja, en ik vind voor je, nou, ook nog eens een keer van een chippie. En uh, daar, heb ik, daar heb ik echt volledig uh, afgesporen en uh, zo weinig mogelijk diertjes. En, uh, ja, en goed, voor de rest gewoon goed op letten. Maar, oh, maar en, uh, jij, jij fietst honderden kilometers weg en dan, dan merk je ja. toch niet zo'n zakje chips? Nou ja, toch wel dus. Ja, ja. Ja, dat merk je gewoon. Kijk, alles wat je erin gooit, dat, uh, alles wat je er niet in gooit, hoeft er ook niet af. Nee, zo is het. En merk je er ook wel iets van op de fiets? Nou, ik, ik, ik, ga wel, ik heb het idee dat ik uh, redelijk makkelijk omhoog rij momenteel. Dus uh, ja, uh, als, dat scheelt natuurlijk. Dus ja. uh, als je een kilo lichter bent, hoef je al zes watt minder uh, te trappen op Ja, en we rijden ongeveer uh, 300 tot 400 berg op Dus dat scheelt een procent of twee, één kilo Oké, okay, maar nou. zo even, even, even snel uitrekenen. En meteen al die bergen over op Corsica. We moeten er bijna uit. Geniet je een beetje van het eiland? Want het is wel mooie plaatjes die wij zien hier hoor. Ja, het is, het is, ja, het is wel voorzichtig wat jullie dit hebben. Het is ook wel vooral afzien. Maar wat ik er <laughs> een beetje van gezien heb, ziet het er inderdaad heel mooi uit. Ja. Ik zou een keer op vakantie gaan als je jou Ja, ja moet ja. doen. Uh, Bram, dankjewel. We spreken je weer morgen. Morgenavond. Ja. Heel veel succes okay. morgen. De laatste etappe op Kors. Zo direct. Met het op morgen. John Jansen van Galen zit klaar achter de microfoon. Van buiten heeft een hele goede avond. Dag. Een rustiek tijdverdrijf. Zo omschreef de vorige minister van Buitenlandse Zaken... de diplomatieke dienst. Dat moet anders.